Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Twee artsen van het UMC Utrecht hebben een steunfonds opgezet... voor zorgverleners die intensief werken met coronapatiënten. De Stichting Zorg na Werk in Coronazorg wil voorkomen... dat verpleegkundigen en ambulancepersoneel zich zorgen maken... over de financiële gevolgen als ze zelf arbeidsongeschikt worden... of komen te overlijden. De stichting wil bij overlijden 50.000 euro uitkeren aan de nabestaanden... en 30.000 euro in geval van arbeidsongeschiktheid door een IC-opname. Dat geld moet komen van overheid, organisaties, bedrijven en burgers. Minister De Jonge komt nog deze week met een verdeelmodel... voor mondkapjes en andere beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers. Hij kan geen garantie geven dat er voor iedereen genoeg is... zei hij in het Kamerdebat over het coronavirus. Oppositiepartijen PVV en SP spreken van een stille ramp... door het tekort aan mondkapjes in de thuiszorg en in verpleeghuizen. Minister De Jonge zegt dat hij er alles aan doet... om materiaal in te kopen en te produceren... maar hij zegt dat er nu eenmaal schaarste is. Senator Bernie Sanders stapt uit de race voor de democratische nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Daarmee is oud vicepresident Joe Biden de enige overgebleven kandidaat. Sanders had bij de voorverkiezingen ruim 900 afgevaardigden achter zich gekregen, die op het partijcongres op hem zouden stemmen. Biden heeft er al ruim 1200. Hij neemt het dus in november op tegen president Trump. En de bekerfinale tussen FC Utrecht en Feyenoord staat voorlopig gepland op 12 juli. Het blijkt uit een conceptschema van de KNVB. Dat is het ideale scenario, maar alles is afhankelijk van de omstandigheden, zegt de Voetbalbond. De bekerfinale stond aanvankelijk gepland voor 19 april. Maar die gaat natuurlijk niet door vanwege de coronacrisis. Het weer.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 Ga daarom nu naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Zin in Zandvoort? Zandvoort? is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM oud Zandvoort. Wanneer het lekker is, is, de natuur in vleidelag. Haal vast een strooien roede maar rust je voor de dag. De meisjes maken stijve pappeljantjes in haar, haar. De jongens koppen een zwembroekje, dan is het zaak klaar. Ze gaan naar het So please, we'll do you splash the dealt Want alleen de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 Uh, ik heb er weer een moeilijke voor je. Fucy. Uh, even luisteraars, Fuusi. Ja. Ja, Hans? Ja. Nou, die, die, die, die heette van zijn eigen naam Paap. Die, die werkte bij de gemeente. En die, uh, die werd ook. Uh, dat was de, ook een bijnaam van die Pape, was ook Stompy. Oké. Okay. Ja, uh, hij doet dit allemaal uit zijn hoofd hoor, want hij heeft geen papieren voor zich liggen, met name ik wel.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 Of een zon, dat mag ook. Ja, dus dat waren, dat waren ook papen. Dat, dat, Plot, waren, dat waren diverse schoenmakers. Ja. Je had een, een verzon in de Verlengde Altestraat. Je had op de Schelpenplein had je een verzonwoner. Dat was ook een schoenmaker. Oké. Okay. Hans, tot zover is alles goed. Ik heb nu een moeilijke voor je. Casey de Scheet. Even wachten, even wachten luisteraars. Casey de Scheet, oftewel schelijk scheet.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 Wiens hart van goud was, dat was Schatje van de hoek. Ik denk nog vaak aan kleine Schat, groot in het kattenkwart, vlug als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 Nou, dat was uh, Piet Kerkman dus van, de, van de busonderneming... en van het uh, verhuisbedrijf eigenlijk in de Haltestraat tegenover uh, Freiburg, ja. waar nu de wasseretten is in de Haltenstraat. Daar, uh, daar was zijn grote garage. En uh, hij verzorgde dus uh, busreisjes... Met de vereniging uit Zandvoort ging hij her en der naar bepaalde evenementen toe. En hij had ook dus de verhuisbeweging deed hij altijd. Eh, ik ga weer naar de volgende. Dit is een makkelijke, denk ik. Jon Polka. Jon Polka. Jon Polka. Luisteraars. Hans. Ik moet het antwoord schuldig blijven. Yes, ik heb weer een punt. Dat is er een van Draaier. Oh. Ja, welke Draaier? Kijk, dat, ja, hallo. <laughs> <holo. laughs> nou, deze weet je wel. Poppy van Moeken. Poppy van Moeken. Even dus... luisteren, even luisteraars. ja. Poppy van Moeken. Wie was dat? Dus dat was een... Uh, die heette dus van de uh, mansnaam Kemp. Klopt. En die woonde onderaan de stationsstraat uh, Jan Sneijerplein. Die had daar een, uh, een snoepwinkel en uh, artikelen huishoudartikelen, artikelen petroleen. En de man was uh, kolenboer. Oké. Okay. Ja, ik kan het toch niet controleren. Ik geloof je onmiddellijk. Poppiesnecht. Uh, Poppiesnecht. Poppy ja, dat is moeilijk hoor. Ja. Poppiesnecht. Dan moet ik even in papieren kijken. Poppies Snert, Luisteraars. Als u een probleem heeft of u weet het. Bel dan 023 3039. Nee, 023 30 3. Poppies Snert, Ik weet het, maar ik vraag me af of u het weet. Bel dan op. Uh, Piet Poerentje. Piet Poerentje. Piet Poortje, dus dat, dat was ook een, uh, een paap. Goed. Die woonde in de, de Hobbomestraat. Die, was, uh, die is lang geweest bij de Sierkan... Bij de dat hij de, bij de melkhandel was. Okay. En zijn zoon die heeft later die, die varkensfokkerij en in Duin gehad. Heel goed. Ik ga aan de volgende nam. Ari Pries. Even luisteren, luisteraars. Ari Pries. Wie zou dat geweest zijn? Weet je het, Hans? Ja. Arie Priestert was een, uh, een koning. Goed. Huh? Goed. En die... Uh, en Willem. Of Arie, die was bij de gemeente. Die woonde onderaan de Pakvalstraat. Zwaaluwstraat. Die was altijd met... Uh, veel samenwerkte die bij de gemeente. Met uh, Arie Roest. Wouter Paap vader.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 57 30 3, 9, 3. Uh, Hans, we gaan verder. Teun van Jampi. Dat was uh, Teun Zwemmer. En die had uh, vroeger een vishal in de Haltestraat... Tegenover Nuf in de Albatros. Dat was een uh, vishal. En hoe komen ze nou aan die Jampi, die bijnaam? Ja.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 Hij werd ook vaak Jaap... Uh, of tenminste, die zoon die werd Jaap Poppy genoemd. Die was altijd bij de kolenboer van Kemp. Ik denk dat dat in de, in de familie zat maar van elkaar. Jaap Holleblok woonde achter de Bank Schelvis in de, in de Prinsenhofstraat. Heel goed, heel goed. Uh, Luisteraar, hou het wel bij, hè. 393 als u aanvullingen heeft of het weet, bel dan. Uh, Hans, we gaan naar de volgende toe.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 Ik zie hem niet liggen. Waar zou die moeten liggen ongeveer? Oh, dat is een andere. <laughs> erop was de familie Bol. B-O-L. Ja, ja. De familie Bol. We gaan de, de volgende naam doen. Uh, Oude Vagel. Vagel, met een F. Zal ik het proberen? dus dat was. Uh... Ja. Ook een molenaar. Dat, ja?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 What?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 en ik heb het even nagezocht... dat is ja. van Piet Molenaar Pietzoon... Ja. uit 1876... is die bijnaam toen gemaakt. Kees ja, van Piet, de kat... In de in dank u wel ja, voor het, al het, al het al bellen. En blijft u bellen... Ja, 023-57-30-393. Ja, uh, uh, Jan, Pieter. kommer. maar. Ja. Weer een telefoon. Een goedemiddag, mevrouw, meneer. Goedemiddag, meneer Joustra. Een goedemiddag. Je spreekt met je kaartmaat...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 Ja, ja. Jij bent Willem Zwemmer van de, de vader en moeder van het oude Ja, man. jongen, jongen, okay. jongen. daarom. Om, <laughs> hoe heb je het omgehouden? Heb net, we hebben het net nog over je gehad ook. Ja, ja dat, dat zal wel. Ja. Maar dat ja. zit in het klaverjas, hoor, van Pieter. Oké. Okay. <laughs> hey, hartstikke bedankt, vriend. Ja. Oké. Okay. Ik Tot zie we je op. donderdag weer. Tot donderdag. Dag. Dag. Heerlijk, hè. Zondvorters, luister mee en uh, bel 57.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 Oh, van Diependaal. Ja, ken je de Diependaal familie? Ik weet dat er een familie Diependaal heb gewoond. Dus achter de. Twee huizen naast Nuf, waar nu de fietsenwinkel is van de Versteeg. Ja. Dat was een tuintje, daar was een kapsalon van Jaap Schaap. En daarachter stond een huisje en daar woonde Simpie Diependaal. Oké.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 Voor het sloppie. Ja, ja. Arie uh, Gordbuiken, die is leest overleden... die was in het Huis en de Duinen. Die hield daar meestal de kantine of boven. Oké. Okay. Ondertussen is hij gezwaai van onze regisseur. Uh, gaat het goed of wil je er al muziek? Muziek. Muziek gaan we.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 Uh, Jan Kool, enorm bedankt voor de techniek, regie en muziek. Hans gasten bedankt. En ik wens je veel succes vanavond bij De Wurf. Fijn, graag gedaan. Dames, ik wens u een prettig weekend. Dit was Pieter Jouwstra.